11 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een grote politieactie in Den Haag zijn 17 mensen aangehouden. Vanochtend werden 30 appartementen van woontorens in de wijk Ipenburg doorzocht. Daar wonen volgens de politie criminelen. Ze staan niet op de adressen ingeschreven... omdat ze onder de radar van justitie willen blijven. Bij de invallen is veel contant geld en drugs gevonden. In drie appartementen lagen wapens... Onder de 17 arrestanten zijn drie mannen van wie de politie denkt dat ze criminelen onderdak boden. Minister Koolmees van Sociale Zaken is blij met de nieuwe koopkrachtramingen van het Centraal Planbureau. De koopkracht stijgt dit jaar met 1,6 procent, verwacht het CPB, ondanks de gestegen energieprijzen. Koolmees zegt dat hij begrijpt dat er wantrouwen is over de cijfers, maar dat de koopkracht door meer factoren wordt bepaald, zoals stijgende cao-lonen en belastingverlaging.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 Hillary Clinton stelt zich geen kandidaat voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Tegen een Amerikaans tv-station zei ze dat ze niet meedoet... maar dat ze zich bezig blijft houden met de dingen waar ze in gelooft. Nu steeds meer kandidaten zich melden voor de verkiezingen van eind volgend jaar... kreeg Hillary Clinton de vraag of zij ook weer mee zou doen. In 2008 verloor ze de verkiezingen van Obama en in 2016 van Trump...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 Ze begon al jong met zingen. Op 12-jarige leeftijd deed ze mee aan haar eerste zangwedstrijd. Ze het een rijtje op met de Dietsche groep. De Starlets nam in 1964 deel aan de grote Variaté-prijs vari van Radio Luxemburg. Met het liedje We Got a Stop. Ondanks de titel, een Nederlands lied. behaalden ze hier een tweede plaats. waarmee ze een platencontract verdiend bij Philips. En u hoort er nu Lily Saint-Pierre met Als je gaat. Als je gaat wil ik met je mee.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 Het hele regiment zo kranig zie marcheren, dan staan de meisjes, die is bekend, heel schalks te koketteren. Voorop daar de rente, kolonel, kika kolonel, daarachter komt het hele stel van onze kolonel. Zo defileert de hele troep, van de magen jeuken, naar fijne ratsovertensoep van kokkie in de kruis. Ja, we breken even in bij deze extra uitzending op ZFM Zandvoort voor de Kids Academy. Want wij, ZFM, nodigen de laatste tijd veel leuke gescholen uit. En um, ja, om uh, toch even een proefje van radio maken en tv maken te laten proeven. En wij gaan eerst even een plaatje draaien en dan gaan we daarna gaan we naar de kids. Ja, zo is het. Uh, nou ja... Niet, dit zijn niet echt kids meer. Jongeren dan? Ja, dit zijn jongeren. Dit zijn geen kinderen meer. We hebben uh, acht leerlingen van, de uh, van het Gertebach College. Gezellig hier op bezoek. En uh, ja, ze zijn enorm geïnteresseerd in het radio maken. Dus we gaan eens even een, uh, een examen af. Nee hoor, ze zijn als een zenuwachtig. We gaan gewoon eens kijken hoe ze dat vinden. Dus we komen zo bij jullie terug. Hier vandaag met, oh. Wij zijn hier vandaag met het Gertebach College en ik heb hier naast me... Rick Gansner en u heeft net geluisterd naar Break My Stride uh, van Matthew Wilder. En Dolly, wie heeft er vandaag aan de tafel zitten van het Wim Gertebach College? Um, dat gaan we zo even, even de muziek afzetten. Ja, dankjewel, want dat nummer gaan we pas straks draaien na afloop. Ja, wie hebben we hier aan tafel zitten? Dat was eigenlijk mijn vraag aan jou, want jij kent ze natuurlijk heel goed. Ja, we hebben hier vandaag Isabella Dorsman, Julia Holkamp en Zoe Lenstra. En deze drie dames, uh, die gaan even meedoen met een interview. Want uh, jullie zijn hier vandaag gekomen omdat je geïnteresseerd bent in, in lokale omroep. Dat zou je best wel eens mee willen maken, toch Julia? Ja. Um, ja, het is uh, uh, leuk om te zien hoe, je, uh, hoe het eigenlijk achter de schermen eraan toe gaat. En voor jou? Ja, ik ben het je gewoon mee eens. Ik was gewoon heel benieuwd hoe dat allemaal ja, in zijn werk ging. Jij mag even de microfoon iets, of iets dichter bij de microfoon praten. Zo? Ja, ja, ja, hartstikke goed. En Zoe, wat, wat, uh, wat heeft jou bewogen om hier naartoe te komen? Nou, ik vond het inderdaad ook wel interessant hoe het hier te werk ging en hoe het eruit zag of het nou elke dag ook zo is. Ja. Oké, okay. en uh, we gaan natuurlijk uh, ergens over hebben... en jullie hebben een onderwerp uitgekozen. Ik kijk even Julia aan, want zijn jullie eruit gekomen... waar jullie het over willen hebben? Um, dat um, wij het best wel uh, snel vinden gaan... dat je als je van groep 8 naar de middelbare school gaat... dat je al zeg maar, in het tweede jaar bezig moet zijn met je vervolgopleiding dat je gaat doen... en dat je eigenlijk gewoon zoveel keuze hebt... en dat je eigenlijk wel iets meer begeleiding kan hebben daarin. Ja, want die begeleiding, dat is natuurlijk... Hè, er, gaat, er gaat ineens, uh, als je van, van zo'n basisschool afgaat... naar de middelbare, gaat er natuurlijk ineens... een hele nieuwe wereld voor je open. Uh, je wordt wat ouder, dus er wordt ook uh, van je verwacht... dat je je ook als zodanig gaat, dragen, gaat gedragen en denken. Maar uh, jou, jouw uh, stelling is dus eigenlijk van... ja, weet je... Uh, Sta je daar wel meteen achter, hè? Achter zo'n keuze. Ik, heb van jou ik ben weer even je naam kwijt, sorry. Isabella. Isabella, Isabella jij, jij had daar geloof ik wat minder moeite mee, hè? Om een, om een bepaalde richting te kiezen. Ja, ik wist, nou ja, sinds ik klein was al een beetje wat ik wilde gaan doen. Maar dat is natuurlijk niet voor iedereen zo. En wat wilde je gaan doen? Uh, nou, nee, iets economisch of zo, maar... Dus de, de economische kant op, ja. En dan, dan heb je dus je vakkenpakket al snel uh, samengesteld, hè? Ja, ik ben, ben... Er dan iets creatiefs bij. Dus vandaar dat ik heel makkelijk op uh, economie en cultuur kwam. Ja. Ja, dat is hartstikke mooi. Als je al zo overtuigd bent. Ben je niet bang dat je op een gegeven moment iets gaat ontdekken... dat je ineens een ommezwaai hebt? Of uh, kan je dan nog steeds met je pakket uit de voeten? Nou, ik denk niet zo snel dat het gaat gebeuren. Omdat ik niet echt van de biologische... En aardrijkskundige kant houden. En dat is zeg maar gewoon het andere pakket. Oké, okay, oké. Okay. En hoe is dat voor Zoe? Ja, toen ik jong was... mijn passie zat eigenlijk al gewoon bij reizen. En ik wist al gelijk dat ik daar iets mee wilde gaan doen. Dus um, ja, ik wist al eigenlijk heel snel. Want ja, ik moest de economische kant op. En ik ben heel goed in betalen. En dat heb je vooral nodig. Dus dat, is, ja, dat lag al bij mijn hart. Dus ik vond het wel makkelijk. Dus de kans dat we jou als hostes tegen gaan komen... als we op vakantie is vrij groot? Ja, ik wil graag stewardess worden. Daar ben ik nu al een beetje mee bezig met opleidingen. Oké, okay, stewardess. Dus, uh, uh, maar dan werk je vaak bij een firma... waarbij je ja, misschien één of twee nationaliteiten meekrijgt. Dus dan, dan zit je met al je talen. Of, of kan je ook gaan jobhoppen binnen de vliegtuigmaatschappijen? Ja, het is meer wat je inderdaad zelf wilt. Je begint gewoon met stewardessopleidingen. Uiteindelijk dan kan je zelf gaan kijken wat je wil. Je kan ook bij TUI, maar... Ik wil gewoon een beetje, waarschijnlijk bij KLM of zo. Dus ja. Oké, okay, dat is mooi. Ja, ik dacht dat je, dat je voor hostes ging uh, als ik je zo hoorde praten. Dat, dat ben ik vroeger geweest. Heel leuk beroep trouwens. Heel mooi. En Julia, wat, wat zijn jouw toekomstplannen? Want ook jij had niet echt heel veel moeite met kiezen... welke richting je dan wilde in de tweede klas... Um, dat klopt. Uh, mijn passie ligt echt vooral bij de zorg, maar ik vind radio, cultuur en tv vind ik ook echt geweldig om te doen. Maar um, ik heb, uh, de vervolgopleiding die ik wil gaan doen over twee jaar is um, verpleegkundige vier, want daar heb je best wel je be, de basis is best groot, want je kan doorstromen naar van alles. En klopt. Ja. Daar wil ik um, mijn basis gaan leggen en dan wil ik ook een tijdje gaan werken en dan ga ik kijken als het me bevalt blijf ik daar werken, maar als ik toch wat anders zie je, dan ga ik misschien daar verder. Ja, ja. Maar de zorg, dat, dat dat gaat hem worden voor je vervolgopleiding. Als het allemaal lekker gaat lukken. En dat zal wel als ik je zo zie, want je bent behoorlijk vast daarin. Hè? En ja, die, die, die cultuur en al het andere, dat zal dan waarschijnlijk een hobbyding gaan worden. Hè? Ja, dat klopt, ja. Ja, ja, ja, ja. Hartstikke leuk. Maar nou hadden we dus net over... kijk, de twee dames Isabella en Zoe... die wisten dus al precies welke richting het gaat worden. Dus je hebt daar verder ook weinig begeleiding in nodig. Maar ik denk wel dat jullie misschien ook wel gezien hebben... en zoals Julia ook al zag... dat er toch blijkbaar mensen zijn... die geen idee hebben wat ze moeten kiezen... en dat ze dan... Moeilijk houvast uh, hebben, want is er geen decaan bij jullie op school die dat begeleidt? Ja, er is wel een decaan, natuurlijk niet alles begeleidt, maar ik hoor ook nog wel eens in mijn eigen klas van, ja, ik weet niet wat ik ga doen en we zijn nu derdejaars, uh, waar ik in zit nu. Ja. En uh, hoor je ook wel eens als ze vraag, ja, wat wil je doen, Dan hoor je, de, de 90% weet het, maar 10% weet het dus nog niet echt helemaal. Mm -mm, mm -mm. Dus um, um, he, hebben jullie wel eens nagedacht over een bepaalde vorm van begeleiding die dan eventueel toegevoegd zou kunnen worden voor die mensen die het nog niet weten? Is dat zoals dit, wat, wat wij nu aan het doen zijn, dat je gaat snuffelen in bepaalde bedrijven? We zijn even aan het strijden wie het woord gaat voeren. Er is een stille strijd gaande. Het <laughs> is maar een vraagje, gewoon je, je mede denk, denk je dat dat een oplossing zou bieden, Isabella? Ja, ja, ik denk wel dat het helpt om te zien hoe alles in Gaat. misschien lijkt het je wel heel leuk... maar als je dan ziet hoe het echt het werk is... zeg maar hoe het te werk gaat... Ja, dan ja dat je kennis tekenen. maakt. Want, want je hebt vaak geen idee uh, dat daar ook een beroep van te maken is natuurlijk. Ja, hè? En, en dat je daar ook in zou kunnen werken. Uh, ja, ik ben dan bijna zestig en als ik dan terugkijk... dan denk ik vaak met een heleboel dingen van... potverdikke, maar had ik dat geweten toen ik 13, 14 was... dat dat ook kon eigenlijk. Want het, dat je is had ook. geen idee... Ja, oud hè? <laughs> <laughs> dus... <laughs> nou, we gaan oud. We even... Ik kijk even naar onze presentator. Zijn we alweer toe aan een liedje? Ja, we gaan gelijk door met Bohemian Rhapsody van Queen. Zo, zo, ja, zo. Dan zijn we zijn straks bij u terug. Oké. Okay. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a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 Let me go, let me go, let me go, Oh, Mama Mia, Mama Mia, Mama Mia, let me go. As the eligible has a devil put aside for me, for me. En daar zijn we weer en nog steeds met dezelfde mensen aan tafel... met een ander onderwerp of nog niet? Nee, we gaan het uh, afronden, want uh, we hebben twee groepen vandaag hier in de studio aanwezig. Eén groep is boven en uh, wij zitten hier met, uh, met z'n viertjes... met de uh, vier mensen van het Gertebach College gezellig even te kwebbelen... om een beetje kennis te maken met hoe werkt dat nou uh, bij zo'n radio-uitzending. En lijkt het je wat om straks zelf helemaal een uitzending te gaan verzorgen... Nou, we hebben het net gehad uh, over, hè, over dat sommige mensen het op de middelbare school best uh, lastig vinden... om al uh, na, na de tweede klas een keuze te maken in de richting en uh, waar ze dat op moeten baseren. Uh, ik vond het een leuk gesprekje. Ik dank jullie hartelijk dat jullie daar even aan mee hebben willen werken. En uh, we hopen natuurlijk Isabella, Julia, Zoe en Rick heel snel bij ons terug te zien om echt die echte uitzending helemaal van A tot Z te maken. Ik zou zeggen, zeg even gedag tegen Zandvoorters. Dag. Tot ziens. Fijne dag. Fijne dag. En dan gaan we straks met de volgende ploeg... even een klein uitzendingtje doen. En dan gaat deze groep mensen naar boven... naar het hart van de omroep. En voor nu bedankt voor het luisteren. En hier is nog Fireflies van All City. Dank je wel. Wire thread. Zo, u luistert naar een extra uitzending hier op ZFM Zandvoort. Het lekkerste station van uw regio. Uh, wij hebben Gert de Bach College in de studio aan tafel geschoven. En uh, ja, wie heb ik hier naast me staan bij de microfoon en het mengpaneel? Ja, het is Joey van der K uit Zandvoort. En ik kom hier wat leuke nummers draaien. En met gasten in de studio gaan we het even hier voor u gezellig maken. En even genieten. En wie zijn je gasten? Mick Bluis. Nemo Henkels en Max Groen. En uh, wie zit er naast de, de jongeren? Uh, meneer Boele. En Dolly. En Dolly. Sorry. We gaan we eerst misschien luisteren. Of, uh, ja? En nu komen we met een goede hit van The Jackson 5 ABC. Hallo, met Joey van der Kou van welkom terug bij ZFM. Ik heb hier Dolly naast me en drie gasten bij Dolly, waar gaan we het over hebben vandaag? Nou, we zijn er nog niet helemaal uitgekomen, omdat uh, twee van de van de mannen komen niet uit Zandvoort. Dus die, die weten echt niet echt precies met welke maatschappelijk issues ze uh, zouden moeten komen over Zandvoort. Uh, maar het, ze had natuurlijk ook best wel. we hebben ze ook een beetje overvallen, moet ik eerlijk zeggen. Uh, we, we kunnen wel een stukje over het circuit praten. En er is een uh, dringend verzoek naar Corrie van de Kaashoek. Maar dat gaan we dan straks ook horen. Uh, ik geef even het woord uh, aan uh, collega... Uh, ik ben even je naam kwijt. Mick. Collega Miek. Zo. <laughs> um, ja, uh, het lijkt mij heel geweldig om uh, natuurlijk het circuit... Formule 1 in Zandvoort weer terug te brengen. Want uh, ja, dat doet gewoon heel veel met Zandvoort. Het is uh, belangrijk voor, voor het dorp. Ja, ik hoorde ook dat uh, binnenkort dat ook de Formule 1 weer terugkomt in Zandvoort. Heb je daar nog wat over te zeggen? Ja, dat heb ik laatst ook gehoord. Maar ik zag weer op het nieuws dat het uh, faalt met uh, waarschijnlijk het geluid. Het geluid? Het geluid. Ja, dat zag ik laatst op het nieuws staan. Dus, uh... Ja, ik, ik, ik, had, uh, ik, ik reed nog van de week er even langs. Ik zag, ik keek er even. En ik zag ook meteen al dat ze aan het verbouwen waren. en dat, uh, Ik keek ook even voor het circuit zelf. En dat ze al heel erg bezig zijn. Dus, maar wat jij zegt, ga, gaat het niet meer door? Of, uh... Nou, er zijn natuurlijk wel allemaal rondels van... ja, gaat wel niet door, wel niet door. Maar uh, ja, laten we hopen dat 2020 het wel komt. Het hele probleem is wel dat het natuurlijk heel erg druk wordt in Zandvoort. Ja, dat is het zeker. En dan moeten we eigenlijk oplossingen gaan verzinnen. Hebben jullie misschien nog ideeën of zo... waardoor uh, toeristen of andere mensen gewoon weer in Zandvoort kunnen komen... zonder dat de, de treinen natuurlijk en met de auto wat... Vorige keer met uh, het Max-evenement uh, was het ook alweer uh, helemaal druk in Zandvoort. Waar, waar files in Zandvoort kon je bijna gewoon niet uitkomen of erin komen. Dus, hebben jullie nog ideeën daarvoor? Nou, infrastructuur is natuurlijk een... Uh, of, uh, ja, het is natuurlijk heel moeilijk om Zandvoort te bereiken. Je hebt de zeeweg, je hebt uh, Zandvoortslaan en, en de trein. Dat is een probleem voor Zandvoort. En ja, en dat... Ja, dat, daar is Assen eigenlijk wel beter in om daar de Formule 1 te maken. Weet maar... je dat zeker? Ik heb één keer, ben ik toevallig... bij Assen in de buurt beland met mijn autootje toen de TT was. Weet je hoeveel uur ik daar gestaan heb? No. Ik kon geen kant op. Ik kocht geen kant op. Ik heb uren gestaan. Dus weet je, ik denk dat mm -hmm. die, die hele infrastructuur... Um, je, je, je komt daar niet omheen. Dat is ook met Amsterdam ochtends mm -hmm. Iedereen wil tegelijk op dezelfde tijd naar die plek. En of je dan in Amsterdam of in Drenthe of in Zandvoort zit, je ontkomt er niet aan dat je tegen elkaar aan gaat lopen. Denk je, en ja. dat je elkaar in de weg gaat zitten. Dus um, ik vind al dat er ten opzichte van heel lang geleden, toen we dus die Formule 1 hadden, al heel veel verbeterd is door de verkeersregelaars die ingezet worden. En waardoor alles een stuk soepeler verloopt. Um, maar je ontkomt er niet aan. Je zou eigenlijk misschien uh, ook meer plekken buiten de regio moeten uh, organiseren. Maar mensen hun auto kunnen Is dit niet eigenlijk gewoon in, het, in de wereld geholpen? Wat zeg wat je? Net zegt. Is dit fabeltje niet eigenlijk gewoon in de wereld geholpen... Door de, door de mensen die dat hebben verteld? Welk verhaal? Een fabeltje. Een fabeltje over de infrastructuur. Ja. Het is natuurlijk een wapen om mee te strijden voor de tegenstanders. En, maar ik denk dat Zandvoort het heel goed aan kan, Want ze konden het vroeger aan... En ze gaan het nu ook aankunnen. En uh, ja, misschien is het idee om buiten de regio... parkeergelegenheden uh, te maken en pendeldiensten in te zetten. Mm -hmm. Maar ik denk dat het gerust makkelijk kan. En een groot deel van de Formule 1-gangers komt niet twee dagen. Die komen een week. Die komen een week. Dus die, en die zitten gewoon hier zeven dagen in Zandvoort. Wat denk je wat dat voor de economie doet? Wat denk je dat het voor Nederland doet? Wat denk je hoe het Zandvoort op de kaart zet... Uh, internationaal gezien. In, ja, dat is eerlijk. Ja, het moet gewoon. We, we moeten echt proberen om dat binnen te halen, denk ik. Max, wat vind jij uh, van dit, wat er net is verteld? Over uh, dat het eigenlijk gewoon weer terugkomt... en dat uh, ook de infrastructuur dat het gewoon helemaal weer uh, top gaat werken? Uh, ik vind het erg goed dat uh, Formule 1 weer terug naar Zandvoort komt. Ik vind wel dat er uh, bijvoorbeeld uh, beter moet geregeld worden qua verkeer... Het was vorige keer met die maxdagen. was het super druk in Zandvoort. Dus hoe ze dat beter kunnen regelen. misschien is voortaan. Uh, inderdaad ergens anders. Uh, in, de, in de omgeving uh, te parkeren. en met de bus te gaan. Ja. En Neymar, wat, wat vind jij van dit. Uh, wat er net allemaal is vers, uh, verteld en gezegd door iedereen? Ja, ik denk dat het goed is voor Zandvoort zelf. dat uh, de formule terugkomt. Ik denk dat er wel erg veel rekening mee moet. Met, uh, met het geluidoverlast moeten gaan door. Als het goed is, is het daar nu ook even stilgezet. Geluidoverlast over, uh, vertel je net toch? Ja. Yeah. Dus uh, volgens jou zelfs denk jij dat er problemen gaan verzorgen... door de geluidsoverlast erin ja, gaat is daar komen. Ja, kan nu ook het project uh, voor stopgezet. Dus daar, dat moet eigenlijk gewoon ja. geregeld aan ja. worden. Met een beetje massel. Ja, ik, ik zou het doodzonde vinden. Want wij zandvoorters gaan daarom huilen, denk ik. Maar met een beetje massel worden alle auto's en de bolides uh, elektrisch aangevoerd. Hè? <laughs> en dan hoor je ze niet meer. Dus ja. geen gejank meer. Zijn ze een big Ja, oké. Okay. Ja, we gaan nu even luisteren naar een goed oud liedje van Dancing in the Moonlight van Toploader. En we zijn zo weer bij u terug. terug bij ZFM uh, Zandvoort. Je spreekt weer met Joey van der Kel. En we gaan weer verder met het onderwerp. En we gaan het ook meteen afsluiten hierbij. Wat, waren, wat was het laatste onderwerp, jongens? Uh, de kaashoek. De kaashoek. <lacht> Ik heb uh, een leuk aan de kaashoek. Uh, namelijk, uh, 90% van de leerlingen van het Wim, Ger uh, Wim Gerterbach College Zandvoort is vastklant bij de kaashoek. Daarom was het misschien een idee om een uh, kleine bezorgdienst uh, voor uh, ons speciaal te maken. En uh, waarom, hoe ben je hierbij gekomen eigenlijk, als ik mag vragen? Uh, nou, meestal als het in een tussenuur of in een pauze uh, is het even snel racen naar de kaashoek. Terwijl dat ook anders kan natuurlijk. Alvast vooraf bestellen als je in de les zit of uh, uh, in je pauze zit en dan het uh, uur daarna optalen. En jij denkt dat, het, dat dit gewoon kan helpen voor de kaashoek zelf of uh, voor school of uh, hoe... Denk ik daarbij. Uh, denk ik wel dat een bezorgdienst extra geld gaat opleveren. Maar denk je ook niet je dat het problemen gaat opleveren? Van uh, toen komen ze naar school en dan gaan kinderen allemaal verzamelen bij uh, de parkeerplaats en dan gaat het helemaal vol staan, kan ook ook uh, problemen gaan zorgen. Dat doe je bij de parkeerplaats? De parkeerplaats, weet je wel, fietsen, auto's, alles. Meneer Boele, zegt u mij wat u wil zeggen? Ik denk dat je gewoon eerst een extra broodje mee moet nemen voor meneer Verzanden. Nee. <laughs> En dan zien we hoe succesvol de bezorgdienst gaat worden. Ik vind het een prachtig idee. Wat zei je, Mick? Ik vind het echt een prachtig idee. En waarom vind jij dit een uh, geweldig idee? Nou gewoon, broodjes zijn altijd heel erg lekker. Ja, en, uh, dus... ja eigenlijk moet Gert van Mag gewoon een kantine krijgen met alleen maar broodjes van de kaashoek. Nou, alleen broodjes van de ja. kaashoek? Nou dan moeten we eerst even de <laughs> zanten ja. even gaan overhalen om dit sowieso voor elkaar te krijgen. <laughs> Ah, ik vind het wel ja, echt een tof idee. Dat Smit of zo. Ja. Nee, maar wat vind jij hiervan? Uh, nou, ik denk dat het nu wel een beetje het punt ligt uh, voor kinderen die niet genoeg tijd hebben om vanaf school in een tussenuur naar de kaashoek te gaan en weer terug. En dat ze daarom de keuze maken om niet naar de kaashoek te gaan. Dus ik denk dat als er een dienst komt waarbij je je kan voorbestellen, waardoor je het gewoon gelijk kan ophalen en niet de tijd hoeft te wachten in de kaashoek zelf... Dat ja, veel meer kinderen naartoe da da komen. Daar, is het, daar kan het natuurlijk behoorlijk druk zijn rond lunchtijd. En dat is natuurlijk dat jullie ook je maag gaan voelen. En dat, uh, dat je die graag gevoed wil. En ja, tegen de tijd dat je aan de beurt bent... had je misschien al lang weer breed op school moeten zijn natuurlijk. Ja, ik, uh, ik denk dat het een heel goed plan is. Ik zou zeggen, ga het eens overleggen daar. Wat Als de mogelijkheden laten we even zijn. Als even zelf rijden of zo, gewoon naar de kaas zoeken. dan hoeven de leerlingen <laughs> niks meer te doen. Ook, Heeft dat, hij ook, kan. Een leuk ook dat kan, dat je, dat je een <laughs> lijstje... Nou ja, het, het, het is weer een, een, een mooi uh, gat in de markt, denk ik. Um, top, top. Gaan we het afsluiten? We of hebben het... jullie nog een, uh, iets wat nee, gedaan gaan moet het, we worden We gaan het, het nu afsluiten met het laatste nummertje. We gaan het hebben met, over Queen. Een hele goede oude track. En uh, dan gaan we maar weer luisteren. Tot de volgende keer. No sound but the sound of his feet Machine guns red and gold Another one busted us, Another one busted us, hey, hey! Another one busted us, hey! queen hier op ZFM Zandvoort, het lekkerste station van uw regio. Wij sluiten het uur af met het Gertebach college hier op ZFM Zandvoort. En uh, ja, u gaat zometeen naar Bob non-stop luisteren van Zandvoort Lunch. En dan uh, komt het helemaal goed. Ik zou nog even een paar plaatjes draaien, want het zou uh, niet leuk zijn als u uh, zomaar in een programma valt. En dan uh, hoop ik u, uh, ja, hopen wij u morgen weer te horen bij Zandvoort Lunch. Met, uh, met, uh, met wie eigenlijk, Dolly? Morgen.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 zou je nooit zo laten staan En je ten onder laten gaan Zomaar gestrekt door ons verhaal Oh, zou je dat doen? Het is net of ik tegen een muur praat Doe tenminste alsof niet We zouden toch voor elkaar door het vuur gaan Maar je maakt me kapot oh.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 ik had het nooit van jou verwacht En waarom breek je alles af? Is het omdat Je eigenlijk geen kinderen om mij gaf Wat ben jij hard? Het is net of ik tegen hem nu praat Doe tenminste alsof We dus zouden toch voor elkaar door het vuur gaan Maar je maakt me kapot